8 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Gronikse Universiteit discrimineerde mannen. Ultimatum voor uitgeprocedeerde Somaliërs ter Apel. En glazenwassers krijgen boete voor kartelafspraken. De Rijksuniversiteit Groningen heeft mannen gediscrimineerd bij de benoeming van twaalf vrouwen tot hoogleraar. Dat zegt de commissie Gelijke Behandeling. De Gronings Universiteit wilde meer vrouwelijke hoogleraren en had daarvoor extra geld uitgetrokken en speciale leerstoelen gecreëerd. Daar kwamen vrouwen voor in aanmerking die al universitair hoofddocent waren. Mannelijke medewerkers kregen die gelegenheid niet. En dat is niet terecht, vindt de commissie Gelijke Behandeling. De Universiteit Groningen zegt een reactie in een reactie dat er niet meer op deze manier wordt geworven. De benoemingen worden overigens niet teruggedraaid. De uitgeprocedeerde Somalische asielzoekers die een tentenkamp hebben gebouwd in Ter Apel moeten vanmiddag om twee uur zijn vertrokken. Dat heeft de burgemeester van Vlachtwedde waar Ter Apel onder valt laten weten. Als ze niet zelf vertrekken dan beraadt de burgemeester zich op verdere stappen. De groep van 33 Somaliërs bivakkeert sinds tweede kerstdag bij de poort van het asielzoekerscentrum uit protest tegen hun dreigende uitzetting. Gisteren zei de Immigratie- en Naturalisatiedienst dat de Somaliërs een nieuw asielverzoek kunnen indienen en dat ze in afwachting van de beslissing daarover onderdak zouden krijgen. Maar dat was voor de 33 asielzoekers niet voldoende. De PVV vindt dat de IND nooit met het aanbod had mogen komen en wil opheldering van minister Leers. In Noord-Korea is de periode van rouw na de dood van dictator Kim Jong-il afgesloten. Op het Centrale Plein in de hoofdstad Pyongyang is een herdenkingsbijeenkomst gehouden, waarbij de Noord-Koreanen drie minuten stilte in acht namen voor de overleden leider. Bij de herdenking werd Kim zoon en opvolger Kim Jong-un aangeduid als de opperste leider van de arbeiderspartij, het leger en het volk. Gisteren reed de uitvaartstoet met de kist met Kim Jong-il urenlang door de straten van Pyongyang. Langs de route stonden honderdduizenden huilende militairen en burgers. De dictator overleed op 17 december aan een hartaanval. In de regio Den Haag zijn tien glazenwassers beboet wegens kartelafspraken. De tien hadden straten in een nieuwbouwwijk onder elkaar verdeeld. Volgens de Nederlandse mededingingsautoriteit kunnen dit soort afspraken niet door de beugel. Consumenten ergeren zich eraan dat ze niet hun eigen glazenwasser kunnen kiezen. De tien Haagse glazenwassers krijgen ieder een boete van 1000 euro. Dat glazenwassers kartelafspraken maken speelt al jaren. Om daar een eind aan te maken wordt er gewerkt aan een openbare register voor bona fide glazenwassers. Die de keuzevrijheid van de consument respecteren. Vanaf vandaag kunnen mensen weer vuurwerk kopen. De verkoop duurt drie dagen. De branchevereniging van vuurwerkhandelaren verwacht dat er dit jaar ongeveer net zoveel wordt verkocht als vorig jaar. Toen er voor 65 miljoen euro aan rotjes, vuurpijlen en andere vuurwerken over de toonbank ging.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 Waarschijnlijk is het de daders gelukt om geld buiten te maken, maar zeker is dat nog niet. De criminelen zijn er in twee vluchtauto's van doorgegaan. In Burma zijn bij een explosie en een grote brand in de stad Rangoon zeker 16 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden. In de loods waar mogelijk chemische stoffen lagen opgeslagen, woedde een brand. Toen brandweermannen die probeerden te blussen, was er een grote explosie. En daarbij zijn ook enkele brandweermannen om het leven gekomen. Het vuur zou zijn overgeslagen naar houten huizen in de buurt. Wat er precies is ontploft, is nog niet bekend. En ook de oorzaak van de brand in Rangoon is onduidelijk.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 De groep Sharia voor Belgium verstoorde twee weken geleden... in de balie in Amsterdam een debat over de liberale islam. Dan is weer nog periode met zon en in het noorden een paar buien. Aan het eind van de ochtend ook in de rest van het land buien... met kans op hagel en onweer. Verder veel wind in het noordwestelijk kustgebied stormachtig... en het wordt een graad of zeven. Morgen minder buien dan wind en in de middag zonnige periode... en ongeveer zes graden. ANWB-verkeersinformatie. Een korte file na een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag... bij Sloten nog twee kilometer. Inmiddels zijn daar alle rijstroken, nog, de, alle rijstroken weer open. Nog wel dicht is de A29 vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom... bij de heindeloord is de weg helemaal afgesloten... en de oorzaak is een kapotte vrachtwagen.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 De mensen die van dieren houden. Of kijk op Beavar.nl. Ouderwets lachen met de klucht inspecteur Vlijmscherp. eva Liese Geerlings speelt Annie beste breurtje. Aangenaam. En dit is mijn echt genoot, Geert. Ze ruikt overal onraad. Tot overmaat van ramp is die ook nog vergeten waar die mijn sleutels heeft gelaten. Lach mee met de situaties waarin ze terechtkomt. Zaterdag 31 december om half tien bij Max op Nederland 2.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 Een hele morgen. Het is donderdag 29 december. De duizendklapper, de Romeinse kaars, de Reuzenfontein en niet te vergeten de gillende keukenmeid. Ze worden allemaal weer verkocht. Huiseigenaren die hun huis verhuren en tot ontdekking komen... dat er wiet wordt geteeld, die zitten diep in de problemen. En politiek was het het jaar van de Eerste Kamer. Daarom straks een gesprek met twee senatoren. Maar eerst de dreiging in Iran. Iran dreigt namelijk de straat van Hormuz af te sluiten voor de scheepvaart als het Westen besluit tot een embargo op Iraanse olie. De straat van Hormuz is uiterst belangrijk voor het transport van olie naar Azië en het Westen. Over het Iraanse dreigement spraken we eerder met onze correspondent Thomas Erdbrink in Iran, maar de vraag is wat de gevolgen zijn van zo'n blokkade. Aad Corollier is energiedeskundige van de Technische Universiteit Delft en het instituut Klingendaal. En meneer Corollier, als Iran dat dreigement nou waarmaakt, wat betekent dat dan voor de wereld? van um, totale oliebehoeften van de wereld opgesloten zit. Als dat lukt om die straat af te sluiten natuurlijk. En opgesloten zit betekent gewoon dat het niet beschikbaar is voor ons als consumenten? Dat betekent dat het voor ons niet beschikbaar is. Dat wil niet zeggen dat we dat niet hebben op dat moment. Want we hebben natuurlijk allemaal de strategische voorraden van 90 dagen... die ieder land, ieder OECD-land geacht wordt vast te houden. Maar ja. op zich wordt er gewoon 15% van... Um, totale hoeveelheid olie die dagelijks noodzakelijk is, wordt er dus opgesloten. We komen dus niet meteen droog te staan, maar uh, binnen drie maanden hebben we wel een groot probleem. Nou, het probleem uitzicht al veel eerder, want dat gaat natuurlijk on onmiddellijk gaat het leiden tot gigantisch hoge olieprijzen. Dat ja, die zal een half schieten. Absoluut, dit is natuurlijk de, de grootste dreiging die je in um, oliewereld kan bedenken. Ja. Welke landen hebben nou het meest daar last van? Oftewel, wie uh, vervoert de olie het meest door die straat? In de, de, de straat ligt Saudi-Arabië natuurlijk, Kuwait, um, Abu Dhabi, dat zijn eigenlijk de belangrijkste producenten. Daarnaast Iran zelf natuurlijk, maar het gaat om de blokkade en dan Irak voor een deel nog. Dus dat zijn allemaal grote producenten. Daarnaast heb je nog de productie en de, uitvoer, de afvoer van aardgas uit Qatar, waar ook direct um, afnemers getroffen door zullen worden. Ja. En, en afnemers, daar hebben we het dan ook over. Uh, welke landen worden erdoor getroffen? Wordt het Westen, dus Europa, erdoor getroffen? Of is het vooral Azië dat erdoor getroffen wordt? Nou, een belangrijk gedeelte van die olie gaat naar Azië. Amerika is redelijk zelfvoorzienend. Europa gebruikt nog steeds voor een groot gedeelte Noordzee- en Russische olie. Maar desniettemin, die olie die wordt toch wel overal naartoe getransporteerd. Want de meeste raffinaderijen gebruiken een mix van olie. Maar Azië is de belangrijkste afnemer van olie uit die regio. En, hmm. Volume gezien. Maar als ik dan eventjes naar de wereldkaart uh, kijk, dan denk ik ja, je kan, het is een tikje om, maar je kan omvaren. Nou, je moet toch om die uh, zeg maar Saudi-Arabië uit te komen, moet je, want al die, het punt is dat al de um, terminals die liggen achter, die liggen in die straat die erachter ligt. En dat betekent dus dat die tankers echt daar naar binnen moeten om dat uh, om volgeladen te worden. Ja, en dat moet echt absoluut zo. Het is niet ja. zo dat uh, Saudi-Arabië op een andere plek de tankers kan uh, beladen. Nee, nee, nee, voor het grootste gedeelte gaat het gewoon via, die, via de straat van de Hormuz. Ja. Nou zeggen de Amerikanen dat uh, nou, ze achter eigenlijk niet aannemelijk dat Iran die straat van Hormuz gaat, uh, gaat blokkeren. Omdat Iran er ook zelf economische schade van zou hebben. Ja, maar goed. Het gaat natuurlijk om de blokkade van de Iraanse olie zelf. En dat is toch de belangrijkste uitvoer van uh, Iran. En uh, dan is dit een dreigement. Maar het valt op zich natuurlijk niet echt te verwachten dat het veel effect zal hebben. Ik bedoel, de, uh, de Iraanse marine, Iran is niet echt in staat om dat langdurig vol te houden. Dus op zich, het geheel en al effectief afsluiten van die straten, daar zal het niet toe komen. Daar is de Amerikaanse vijfde vloot natuurlijk ook veel te. Uh, effectief in om dat te vermijden. Ja, nou, We horen van Thomas Erdbrink ook dat er oefeningen gaande zijn... ...en dat ja. de Amerikaanse vijfde vloot inderdaad op de Kivive is. Maar eventjes voor Iran zelf. Iran is zelf erg afhankelijk ook van die olie en van de export van de olie? Nou, absoluut. Het is de enige vorm van inkomsten die Iran heeft... ...voor wat betreft export dan natuurlijk. Dus het is eigenlijk en, een ultiem wapen wat ze dan zouden inzetten? Het is een soort van ultiem wapen. Maar het gaat natuurlijk ook om het uitspelen van een aantal ultieme uh, dreigingen... ...rond de kernenergie... Rond de olie, rond um, het bestaan ook natuurlijk in zekere zin van Iran op langere termijn in de regering. En ik denk op zich dat het, uh, het effect is natuurlijk heel erg groot, maar de kans dat het echt zal gebeuren, dat is weer een stuk kleiner. Ja, goed. Nou, we hebben in ieder geval even de effecten besproken voor het geval het mogelijk zou gebeuren. Zo moet ik het formuleren. Meneer Coralje, dank u wel. Geen hey, nou. dank. Geknald mag er nog uh, niet worden, maar vuurwerk mag wel verkocht worden. En uh, gekocht worden sinds zeven uur. Jessica van Spengen is in Utrecht. Jessica, uh, hoor je dan al op uh, straat dat uh, de jongeren zich uh, eraan bezondigen... of is het allemaal nog heel netjes? Nee, ik hoor nog geen knallen buiten, gelukkig. Uh, de enige knal die ik hoorde vanochtend was op een uh, videobandje. Dus uh, in Utrecht houden ze zich er netjes aan. Maar dan komt het hier bij de snuffeldump, waar we inmiddels zijn, wel iemand binnen al. Dat klopt. Gelijk al uh, vuurwerk kopen? Ja, even ophalen gelijk. Hè. Ja. Het is nog zo vroeg. Nou, we moeten nog door naar Rotterdam, dus op zich uh, kan het prima. En niet uh, later komen en dan in de rij staan? Nee. nee. Okay. Maar gelijk uh, hier uh, vanochtend... Nou, dit is nu even de enige klant hier. Vanochtend net was het wel wat drukker. Jan Gennissen van de ja. Snuffeldump. Ja. Um, het is natuurlijk niet zo heel grootschalig, maar toch? Voor jullie wel een belangrijke tijd van het jaar? Jazeker, het is... Uh... We slag hem op de taart, zoals wij dat zeggen. En daar doe je iets voor. Ja, is het en echt het een think, groot deel van de ja, omzet? Nou, oh, nee, eh, laten we zeggen, niet van de jaaromzet. Nee, dat niet, maar het is natuurlijk wel even het uh, ding. Maar het is gewoon heel leuk en we werken met, uh, met de familie, met elkaar. En uh, ja, de sfeer is gewoon lekker gezellig. En uh, we hebben heel veel vaste klanten, dus die elk jaar weer terugkomen. En die komen dan hun bestellingen op halen. Er zijn ook mensen bij die ik het hele jaar nooit in de winkel zie... maar altijd met vuurwerk trouw zijn. En zo... Uh, doen we dat met een uh, vaste bezetting. Nou, ondertussen hoor je dat de deurbel hier een aantal keer gaat. En hier komt ook alweer iemand binnen met een ja. lijstje. Ja. Je had al een bestelling gedaan? Nee, dat nog niet. Uh. Dus je gaat nu uh, wat uitzoeken. Ja, dan, uh, nou Dan kun je hier in de etalage kijken. Hè? Miranda, uh, jij verkoopt hier uh, het een en ander. Ja. Um, nou, je krijgt een lijst in je handen. Dat is een, uh, iemand die heeft besteld via onze e-shop. Dus uh, via internet kunnen ze een bestelling ook plaatsen. En dan maken wij het klaar. Ja. Dat kunnen we nu pakken. Nee hoor, het staat al klaar. Staat al klaar. <laughs> nou, dat moet allemaal. En u moet nog gaan uitzoeken? Uh, nee, dat is mijn lijst. Oh, dat is uw lijst. En uh, ja, jullie gaan nu uh, de bestellingen klaarmaken. Hier achter de balie staat allemaal los vuurwerk. Dat kun je zo meepakken. Uh, de grote bestellingen staan achter. Even kijken, wat heeft deze meneer? Nou, kanonslagen. En... Dat zijn de knallers? Dat zijn de knallers, ja en kleine pijltjes en Romeinse kaarsjes en dergelijke. Dus dat zijn dat mag je allemaal de buiten de bunker staan, want die hebben jullie achter. Ja, dat klopt. Ja, ja, daar, die, nu, tijdens de verkoopdagen mogen we dat hier ze, uh, neerzetten. Moet ze avonds wel weer allemaal naar binnen. Het is nu vrij rustig hier. Hoeveel klanten verwachten jullie nou de komende dagen? Een Schatting? Schatting durf ik niet, echt niet te zeggen. Nee, nee. Maar het is wel druk rond deze tijd. Ja, ja, ja, ja. Maar we hebben ook wel heel vaak gehad dat het ook in de winkel erbij nog druk is. Want we hebben natuurlijk ook nog andere artikelen. Ja. Maar ik denk dat een hoop mensen misschien wel nu hiervoor komen. Ja, ja, ja dat is sowieso. Ja, ja, dat is de grootste. Want het gedeelte is ook afgezet van de winkel. Dat moet. Ja. We lopen even door. Want uh, verderop uh, staan uh, allemaal dozen waar het vuurwerk uitkomt. Want hier achter de winkel... Er zijn twee grote bunkers, daar kunnen we niet naar binnen. Maar hier, uh, dit zijn dozen en daar komt het vuurwerk uit? Ja, dat klopt. Ja. Dat, uh, sommige dozen zijn uh, beveiligd met uh, kooiconstructie. Staat dit allemaal zijn een enorme grote dozen met ijzeren pinnen eromheen. Ja, ja, ja, dat is voor de veiligheid, dat het niet weg kan spatten mocht er wat gebeuren. Er is uh, extra veiligheid ingebouwd. Hoeveel bestellingen hebben jullie nou uh... Klaar staan? Voor vanmorgen zo rond de 30, 40 bestellingen, denk ik, ongeveer. Mensen bezuinigen niet op het vuurwerk, denk je dat? Uh, ik denk dat de mensen inderdaad wel afgewacht hebben. Misschien dus niet in de voorbestelling, maar nu nog kijken van... nou, dat of dat kan ik nog kopen. Toch ja. iets minder dan uh, andere jaren? Ja, nou ja, de bedragen vielen me niet tegen. Dus het dat, gaat wel goed dat, komen uh, hier. Ja, lopen wel los. Nou, hier worden ondertussen gaan de vuurpijlen over de toonbank... En uh, er staat een klein jongetje al, die staat klaar om wat roodjes te kopen. Dus het oudjaar is hier al een klein beetje begonnen. De vuurpijlen gaan over de toonbank, maar nog niet de lucht in. Want strikt formeel mag dat pas op Oudjaarsdag. Ja, ja, dat horen we allemaal nog. De reportage is de hele ochtend in Utrecht. Jessica van Spingen. Straks na half negen spreken we met de senatoren Guusje Terhorst en Jos van Rij. Hun eerste kamer stond afgelopen jaar vol in de schijnwerpers. Een nieuwe ervaring. Files door aanrijdingen, John Bakker. Ja, nou die, die file die er stond op de A4, die is inmiddels wel opgelost. Er zijn nu alleen wat problemen bij Rotterdam op de A29. Vanuit Rotterdam naar bergen op Zoom bij de Heinenoordtunnel. Twee kilometer file. In de tunnel staat een vrachtwagen met een klapband. De tunnel is dan ook helemaal afgesloten. Verkeer naar het zuiden kan dan ook beter omrijden via Dordrecht over de A16. Dit is het NOS Radio 1 journal met Bert van Sloten. Woningeigenaren kunnen weinig doen tegen misbruik van hun verhuurde woningen. Het komt steeds vaker voor dat in verhuurde huizen wietplantages worden opgezet. Schade aan de woningen en door de illegale aftap van stroom bedraagt soms tienduizenden euro's. En meestal is die lastig te verhalen. Criminelen gebruiken valse papieren en zijn vaak onvindbaar. Auke de Vries is zo'n gedupeerde woningbezitter. Dit was de ruimte...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 Uh, en gewoon ook een aantal problemen waar je zelf tegen loopt. Uh, mensen identificeren jou met, oh ja, dat is hij. Hij heeft die kijkrein gehad. Ja, ja Liander is natuurlijk de netwerkbeheerder. De gedupeerde was Auke de Vries. Nu contact met Paulus Jansen, lid van de SP in de Tweede Kamer. Goedemorgen. Goedemorgen. Is dit een uitzondering of zijn er veel meer? Nou, er zijn er meer. Hoeveel precies het er meer zijn, dat weten we niet. Ik heb uh, in de zomertijd, heb ik uh, graag een opstelte over... Uh, woningbemiddelaars, want ik denk dat, dat, dat, dat die eigenlijk hier iets zou, zouden kunnen doen. Uh, de meeste mensen die hun huis niet kwijt konden vanwege de crisis op de koopmarkt, die uh, proberen met behulp van een woningbemiddelaar dat huis sterk te verhuren. En die woningbemiddelaar zou eigenlijk deze mensen beter moeten screenen, bijvoorbeeld om een verklaring van goed gedrag uh, te, te vragen. Uh, als ze dat niet doen, dan plegen ze eigenlijk uh, een vorm van ja, ja, En um, dan kan je als, uh, als eigen woningbezitter kan je daar vervolgens uh, proberen de kosten terug te krijgen via die uh, woningbemiddelaars. Maar is het, maar het nu kost... zo dat dat de verklaring van goed gedrag en de gegevens en dergelijke allemaal niet bij die woningbemiddelaars of noemen tussenpersonen bekend is? Dat zouden ze wel moeten vragen, maar dat doen ze lang niet altijd. En als er dan vervolgens een oplichter in je huis terechtkomt, dan, uh, dan zit jij met de gebakken peren. Maar is het dan, dan niet die... een beetje je eigen schuld als je niet alle gegevens goed hebt, uh, hebt nagetrokken? Ja, maar je schakelt niet voor niks zo'n professioneel bedrijf in. Uh, kijk, zij hebben er verstand van, jij niet. Je doet dat voor de eerste keer in je leven. En dan is het logisch dat je dan uh, moet kunnen vertrouwen dat die mensen hun werk goed doen. Ja. Hetzelfde als met bijvoorbeeld een makelaar, als je je huis verkoopt... dan verwacht je ook van dat je dus voor die paar duizend euro die je neertelt... dat je daar goed werk voor geleverd hebt. Maar bij de makelaar, nou, die, die zijn, uh, ja, hoe noem je dat, dat is een erkend beroep... Uh, met allemaal certificaten. Is dat bij die woningbemiddelaars ook het geval? Uh, nee, dat is op dit moment niet zo. En ik heb in 2009 voorgesteld om een vergunningplicht in te voeren voor deze groep. Omdat ze meer problemen veroorzaken. Uh, ze vragen ook vaak dubbele bemiddelingskosten, Zowel bij degene die het huis aanbiedt als bij degene die het huurt. Mag ook niet. En als je een vergunningplicht uh, invoert, dan kan je die vergunning ook intrekken. Als ze er uh, niks van bakken. Er uh, was helaas toen geen, uh, geen meerderheid voor de Tweede Kamer. En uh, ja, in het voorjaar heb ik het nog een keer geprobeerd. Uh, ook toen was er nog ja, ja. een meerderheid. Maar wellicht dat nu, zeg maar, als het aantal gevallen toeneemt... dat mensen toch gaan nadenken van, uh, is het wel verstandig om ja, iedereen gewoon de gelegenheid te geven om dit soort beroepen uit te oefenen. Ja, nou ja, het tegenargument is, behalve dat iedereen het wel met u eens is, dat het niet, uh, dat het niet mag. Maar het tegenargument is dat de eigen verantwoordelijkheid. Iemand die zijn huis gaat verhuren, moet er zelf eigenlijk voor opletten... dat er geen uh, illegale dingen gebeuren in het huis wat verhuurd wordt. Ja, hoe moet je dat doen? Uh, kijk, die meneer zei ook al dat ik woon een, uh, inmiddels een eind verderop Ik heb een ander huis gekocht. Ga ik dit huis niet kwijt. Moet ik dan iedere dag langs dat huis gaan rijden. En bovendien, de huurder heeft uh, recht op privacy. En dat is ook wettelijk beschermd. Je kan niet zomaar aanbellen en zeggen, van ik wil binnenkomen. Dat, dat mag niet. Dus het is uh, helemaal niet zo eenvoudig om vast te stellen of je huis uh, misbruikt wordt. En uh, er is in de wet wel een artikel, artikel 401 van het uh, burgerlijk wetboek, boek 7 waarin de regels staan over die bemiddelaar. Maar die zijn zo vaag geformuleerd, zo algemeen geformuleerd... dat je een hele lange en hele dure procedure nodig hebt... om uiteindelijk je centen terug te krijgen. Nou, in ieder geval, u gaat het opnieuw proberen in de Tweede Kamer. Meneer Jansen, ik dank u. dank u wel. Graag gedaan. Noord-Korea dan. In Noord-Korea is vandaag een grote nationale herdenkingsdienst gehouden voor de overleden leider Kim Jong-il. Honderdduizenden militairen en burgers stonden op het centrale plein in de hoofdstad Pyongyang. Er werd drie minuten stilte gehouden voor Kim Jong-il, en het werd afgesloten met sirenes van treinen en schepen in het hele land. Dat is Correa Korea-kenner Remco Breuker nu aan de lijn. Ja, gisteren was de uitvaart. U bent de hele ochtend hier bij ons geweest in de studio... om die van commentaar te voorzien. Vandaag was het vooral een ceremoniële dag? Ja, het was vandaag een beetje het, uh, ja, het slagroom op het douche als het ware. Een vrij korte plechtigheid van een uur... waarin Kim jong il nogmaals werd herdacht... maar waarin voornamelijk Kim Jong-un um, gekroond werd. Ik denk dat je dat wel op die manier mag uitdrukken. Ja, het was dus vandaag meer de dag naar de toekomst toe... Ja, uh, Kim Jong-un werd uh, uitgeroepen tot het nieuwe staatshoofd... door het ceremoniële staatshoofd, de voorzitter van het volksparlement. En uh, Kim Jong-il's grootste, uh, ja, uh, belangrijkste daden voor het land... werden nog eens herdacht. En dat was, dat was eigenlijk maar één daad. Uh, namelijk het zorgen, ervoor zorgen dat Noord-Korea... Een, uh, een nucleaire mogelijkheid werd. Ja, dat was het belangrijkste. Dat was het belangrijkste. Ja. En ja. Uh, hij werd vandaag op het schild uh, verder gehezen. Ik hoorde net in het nieuws dat hij er ook weer een titel bij heeft... Dat weet ik niet zo interessant een titel bij heeft. Het zou me niks verbazen, omdat hij er afgelopen dagen bijna elke dag een nieuwe titel bij heeft gekregen. Nee. Dus dat zou heel goed kunnen, maar ik heb, dat heb ik nog niet gezien. Nee. Maar, uh, is nu de periode van rouw helemaal afgesloten in Noord-Korea? Is het nu weer over tot de orde van de dag? In principe wel. De periode van rouw zou tot en met vandaag duren. Dus vandaag zal nog tellen als rouw. Uh, en morgen dan begint... Uh, ja... Het gewone leven weer. Ja, Het gewone leven voor de Noord-Koreanen, dat is ja. misschien wel een beetje bekend. Dat is hard. Hoe is het gewone leven, het politieke leven, hoe gaat dat eruit zien? Ja, dat is uh, uh, de, de moeite van het volgen waard, want dat is heel moeilijk om te zeggen. Wat wel zeker lijkt te zijn, is dat uh, Kim Jong-un toch wel weer nog een stukje steviger in zadel is geholpen. Maar wel heel duidelijk met, uh, met de zeven mannen die gisteren met hem rond de auto met de lijkjes liepen. Die zeven die staan ook al vanochtend in, uh, vandaag in Noord-Korea in de partijkrant. Als de, de nieuwe, ja, de, de trekkers van, van het nieuwe Korea, de belangrijkste politieke figuren. Ja, en waar moeten wij argeloze volgers in het Westen de komende tijd op letten? Op alles, ben ik. <laughs> op alles? <laughs> op alles, ja. Het is heel moeilijk te zeggen welke kant het uit zal gaan. Um, het lijkt tot nu toe uh, een, een hele stabiele opvolging te zijn geweest. Um, maar goed, dat, dat, dat kan zijn, omdat Korea in het algemeen... Ja, die hebben we toch wel laten zien dat ze heel goed zijn in het improviseren. Dus of dit geïmproviseerd is, en gewoon goed geïmproviseerd. Of het product is van uh, een goed overal gepland dat al klein lag, dat, dat weten we nog niet. In een tweede geval is er gewoon meer kans op stabiliteit dan in het eerste geval. Ja, nou, we houden alle details in de gaten. Dank u wel voor het commentaar. Remco Breuker. Ja, graag gedaan. We ontvangen deze week elke ochtend nieuwjaarskaarten uit Europa. Om te horen hoe het gaat met de landen tijdens de crisis... en hoe onze correspondenten het nieuwe jaar ingaan. We hebben al post gehad uit Spanje. Eens kijken wat de postbode verder voor ons in petto heeft. Nieuwjaarskaart uit België. Beste vrienden in Nederland... De feestdagen hier in België, dat zijn dit jaar weer lange rijen... voor de slager voor de beste stukken vlees. Oesters op de kerstmarkt en champagne. Ik zie het in mijn straat, in Krainem, bij Brussel. Een straat waar de taalgrens dwars doorheen loopt. De overbuurman woont in het tweetalige Brussel... en ik in het Nederlandstalige Vlaanderen. Maar pas op, in de straat geen loopgraaf. Hier en aan de overkant... Kopen de Belgen in het Frans en het Nederlands... gebroedelijk samen hun koninginnehapjes en filet puur. Mijn overbuurman, een winkelier, zegt altijd... "Francofoon, vlamstalig, voor een is in onze straat geen ruimte. Vrede dus in de straat, maar om de hoek. Bij het gemeentehuis niet dit jaar. We hebben gemerkt dat het land geen regering had. De Franstalige burgemeester van Crainem organiseerde in het voorjaar een demonstratie... omdat hij per se Frans wilde spreken in de Vlaamse gemeenteraad. Natuurlijk, mijn Vlaamse buren waren kwaad. Ze hebben geprotesteerd. Gelukkig is de politiek er uiteindelijk toch uitgekomen. En gaat het bij mijn Franstalige kapper... Ik spreek ook een heel klein beetje Nederlands, meneer. Bij die Franstalige kapper om de hoek gaat het over de economie. De kledingzaak die failliet ging, de cadeauwinkel weg. De bakker, ook dicht, zes winkels zijn er in de straat gesloten. En de politiek, die kan daar niks aan doen. De politiek, nee, daar zijn Franstaligen en Vlamingen het over eens. De politiek, daar heb je niets aan. Kijk maar in de straat, de taalgrens. Die heeft het afgelopen jaar wel tien keer opengelegen. Eerst haalde BelgaCom de tegels eruit voor nieuwe kabels... Toen ging Elektra Belgraven, graven. Toen kwam de Vlaamse watermaatschappij. Was die klaar, gingen de tegels er weer in. En kwam de Brusselse watermaatschappij om de tegels er weer uit te halen. De straat was een puinhoop. Onder de grond liggen er nieuwe kabels. Is België zowaar vernieuwd? Maar op straat liggen de tegels scheef. En zitten er meer gaten in het asfalt dan ooit. Dat is de politiek, meneer, zeggen ze in de straat. Ze hebben er een ratsoortje van gemaakt. Eén geluk voor de Belgen. Ondanks alles zijn er ook in mijn straat op de taalgrens nog volop oesters en champagne te krijgen. De nieuwjaarskaart met de beste wensen van onze correspondent Joris van Poppel. U kunt het op de website nog allemaal teruglezen en ook nog eens een keertje beluisteren.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 Blue van VGZ. Vanaf 77 euro. Sluit nu af op Blue.nl. Spaarloon wordt spaar online. Open nu de Spaar-online rekening met een toprente van 3% via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur. Een poëtische film over vruchtbaarheid en daarmee een ode aan de vrouw en het lichaam. Hoe gaan mensen om met onvruchtbaarheid, seksualiteit en gemaakte keuzes? Vanavond in Holland ook, Water Waterchildren om kwart voor elf bij de VPRO op Nederland 2. Radio 1, het NOS journaal. Universiteit Groningen discrimineerde mannen... en zeker 30 doden bij luchtaanval Turkse leger. Het is half negen. goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De Rijksuniversiteit Groningen heeft mannen gediscrimineerd... bij de benoeming van 12 vrouwen tot hoogleraar. Dat zegt de commissie Gelijke Behandeling. De Groningse Universiteit wilde meer vrouwelijke hoogleraren... en had daarvoor speciale leerstoelen gecreëerd. En er kwamen vrouwen voor in aanmerking... die al universitair hoofddocent waren... De commissie deed uitspraak na een klacht van de Groninger Studentenbond. Die is al gebruik gemaakt van een uh, systeem van minimum-eisen. Dus uh, de kwaliteit van het onderwijs is gewaarborgd. Maar het is natuurlijk wel zo dat ze echt specifiek zijn gecreëerd voor vrouwen, deze plaatsen. En hoewel we er natuurlijk voor zijn als GSB dat de verschillen tussen mannen en vrouwen op de universiteit worden beperkt, vinden u niet dat er gebruik mag worden gemaakt van discriminatoren maatregelen. De Universiteit Groningen zegt in een reactie dat er niet meer op deze manier wordt geworven. De benoemingen van de twaalf vrouwen worden niet teruggedraaid. In het zuidoosten van Turkije zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen... bij een luchtaanval van het Turkse leger. De actie was bij de grens met Irak. Volgens de autoriteiten waren de slachtoffers smokkelaars. Maar of het echt smokkelaars waren, is niet duidelijk. Turkse gevechtsvliegtuigen voeren in het gebied geregeld aanvallen uit... op Koerdische onafhankelijkheidsstrijders. Tien glazenwassers in de regio Den Haag zijn beboet wegens kartelafspraken. De tien hadden straten in een nieuwbouwwijk onder elkaar verdeeld...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 De groep van 33 Somaliërs bivakkeert sinds tweede kerstdag bij de poort van het asielzoekerscentrum uit protest tegen hun dreigende uitzetting. En ze zijn niet van plan het tentenkamp op, op te breken. We zijn net gesproken met de advocaat en de adv advocaat is bij ons te blijven hier. Tot de eindoplossing. Jaren, maanden, bij elkaar. Gisteren zei de immigratie- en naturalisatiedienst dat de Somaliërs een nieuw asielverzoek kunnen indienen. En dat ze in afwachting van een beslissing daarover onderdak zouden krijgen. In Antwerpen zijn vijftien leden van een radicale moslimbeweging opgepakt. De groep Sharia for Belgium hield een manifestatie. Maar daar hadden ze geen vergunning voor. En toen agenten om legitimatie vroegen, werden de actievoerders agressief en werden ze opgepakt. De Antwerpse politie. Er kwamen ook enkele oproepen binnen mensen die melden dat ze zich ook bedreigd voelden. Dus er zijn collega's van mij naartoe gegaan en dan bleek dat een aantal mensen van Sharia for Belgium daar een manifestatie hadden bijeengeroepen, Waarvan een aantal flyers uitdeelden en een aantal anderen de voorbijgangers toeriepen. Sharia for Belgium pleit voor de invoering van de islamitische wetgeving. De groep verstoorde twee weken geleden in Amsterdam, in de Bali, een debat over de liberale islam. Vanaf vandaag kunnen mensen weer vuurwerk kopen, de winkels zijn open... en de branchevereniging van vuurwerkhandelaren verwacht... dat er de komende drie dagen voor 65 miljoen euro... aan rotjes, vuurpijlen en ander vuurwerk over de toonbank gaat. De eerste klanten waren er vanochtend vroeg bij. Ja, anders is uh, zo meteen alles weer op. Ik kan bij de eerste dag aan. Dus uh, later, ja, alles is op. Flying en uh, potjes... Uh, Vuurpijlenpakket. Ik vind het leuk. Ja, het wordt wel minder als je ouder wordt, maar het blijft leuk. De afsteken van vuurwerk mag alleen op Oudjaarsdag vanaf 10 uur s ochtends tot 2 uur in de Nieuwjaarsnacht. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het is bewolkt en in het noorden trekken enkele buien over. Er staat een stevige westelijke wind in het binnenland, matig van kracht. En in de kustprovincies vrij krachtig tot hard. Windkracht 5 tot 7. Aan het einde van de ochtend trekken stevige buien vanuit het westen het land binnen. Hierbij is kans op hagel, onweer en in de kustgebieden ook op zware windstoten tot 80 km per uur. Buiten de buien om wordt het vanmiddag ongeveer 8 graden. Vanavond en vannacht houden de stevige buien aan. De wind neemt op de wadden nog wat toe tot stormachtig. Windkracht 8, het koelt af naar een graad of 4. Morgen overdag neemt de buiigheid geleidelijk af en komt de zon steeds beter tevoorschijn. Het wordt een graad of 7. Oudejaarsdag verloopt bewolkt en druilerig. Nieuwjaarsdag trekken stevige buien over en staat er veel wind. AWB Verkeersinformatie viel op de A29 vanuit Rotterdam naar Bergen op Zoom. Bij de Heinenoordtunnel, drie kilometer. In de tunnel staan een vrachtwagen met een klabband. De tunnel is nog steeds helemaal afgesloten. Verkeer naar het zuiden kan dan ook beter omrijden via Dordrecht over de A16.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 NOS, het Radio 1 Journaal. Anders dan andere jaren is er in 2011 heel veel aandacht geweest voor de Eerste Kamer. Zoals de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer door de Provinciale Staten... werd live uitgezonden op radio en televisie. Alles draaide om de vraag, had het kabinet net wel of net geen meerderheid in de Senaat? En het antwoord is bekend, net niet. Ik ga praten over de rol van de Eerste Kamer met twee senatoren. Guusje Terhorst, Eerste Kamerlid voor de Partij van de Arbeid... en van Rij, Eerste Kamerlid voor de VVD. Goedemorgen, alle twee. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent allebei uh, senator vanaf juni, hè? dit jaar mevrouw Terhorst. Om met u te beginnen, uh, rasbestuurder mag ik wel zeggen... wethouder, burgemeester, minister geweest. Was er nog iets wat u ontzettend heeft verrast aan het uh, senatorschap? Nou, wat me zeer heeft verrast is het, uh, zeg maar het klimaat. En dan bedoel ik bedoel niet uh, dat het er warm of koud is. Maar de manier waarop uh, mensen in de Eerste Kamer met elkaar omgaan. Dat heb ik eigenlijk op die manier nog niet meegemaakt... in uh, nou ja, welke politieke constellatie dan ook waar ik heb gewerkt. En u bedoelt dit positief? Jazeker, ja, zeker. Ja, ja, nee, voor alle helderheid eventjes. Ik, ik u dacht ik het wel. Ik begin even lekker scherp tevroeger <laughs> <Ja>. ochtend. <laughs> ja. Meneer Van Rij, um, u bent uh, wethouder geweest... jarenlang dit, van de Provinciale Staten, van de Tweede Kamer. Wat heeft u verbaasd als senator? Uh, eigenlijk hetzelfde als uh, mevrouw uh, Terhorst. Uh, ik kan me nog goed herinneren, voldoende publicaties... Uh, die stelden dat het een politieke boksring zou worden. Maar de ambiance en de sfeer onder de collega's is, uh, is geweldig. U noemt het woord al politieke boksering. Is het dan niet merkbaar dat het kabinet eigenlijk uh, net geen meerderheid heeft? Natuurlijk is dat uh, merkbaar... Uh, maar ik moet u zeggen dat in de afweging die gemaakt wordt uh, van, de, van de wetsvoorstellen... Uh, dat eigenlijk toch niet meetelt. Is dat ook uw ervaring, mevrouw Terhorst? Nou, kijk, je merkt wel dat het kabinet een, een uh, net geen meerderheid heeft. Omdat bij veel stemverhoudingen is het zo dat de oppositie, noem ik het dan maar even... tegen een voorstel stemt van uh, het kabinet... Uh, en dan is er net één iemand en één stem die de doorslag geeft uh, voor het voorstel. En dat is het, uh, de stem van de, van de heer Holdijk van de SGP. Uh, overigens is het dan wel weer bijzonder dat hij daar zelf um, eerder onder lijkt te lijden dan dat, dat, dat, dan dat hij daar erg enthousiast over wordt. Ja, doet u onder te lijden dat hij eigenlijk niet wil? Nou ja, omdat de, de, dan eigenlijk zijn de waarde van zijn stem groter lijkt te zijn... dan de waarde van een stem van welk Eerste Kamerlid dan ook. Uh, en hij geeft zelf ook altijd aan... ja, mijn stem is hetzelfde als die van de ander. Maar ja, je, moet wel, je ziet wel vaak dat die stem nou juist de doorslag geeft. Maar door die verhoudingen in de Eerste Kamer... is de Eerste Kamer niet uh, een tikje politieker geworden? Ja, dat denk ik wel. Althans, ik weet dat natuurlijk zelf niet, maar ik hoor dat wel van de collega's die daar, die er langer in zitten. En dat komt niet alleen, denk ik, door die bijzondere stemverhouding, die net iets anders is dan in de, in de Tweede Kamer. In de Tweede Kamer net een meerderheid met de PVV daarbij en in de Eerste Kamer. Uh, een minderheid, zodat ze ook een, een andere partij nog nodig hebben, de SGP. Maar het komt ook doordat er nogal wat uh, mensen uit de landelijke politiek, uh, fractievoorzitter zijn geworden in de Eerste Kamer. Maar ondanks dat, dus dat het wel iets politieker is geworden, is toch ziet iedereen in de Kamer dat onze belangrijkste rol is om naar de kwaliteit van wetgeving te, te kijken. En niet uh, een soort surrogaat Tweede Kamer te zijn. Ja, nou, u heeft uh, lang in de Tweede Kamer gezeten, uh, meneer Van Rij. Uh, is dat ook een beetje u er ja, ik, eh, het enige wat mij een beetje eh, opvalt is dus dat we niet de chambre de doubleur eh, moeten worden. <laughs> eh, want eh, ik heb de indruk dat er eh, wel eens eh, op sommige terreinen vaker tweede kamertje wordt gespeeld. En ik, dat, dat is het enige kritische punt wat ik tot nu toe heb. En misschien kan dat ook zijn juist vanwege de nieuwe politieke verhoudingen die er zijn eh, gekomen. Overigens moet ik u zeggen dat ja. eh, het me ook is opgevallen. En, uh, dat met name bijvoorbeeld bij het belastingplan zes moties worden ingediend. Dat is geloof ik een achtste van het totale aantal moties wat in de Tweede uh, Eerste Kamer worden ingediend. En dat de, daarbij in ieder geval de, de, de stemverhoudingen heel duidelijk zijn. Dan zie je ook dus dat het over wanneer het over ficha financiële uh, aspecten gaat, dat er wel uh, de stem van de heer Holdijk niet absoluut meetelt. Overigens ben ik het met mevrouw De Horst en Holdijk eens. Iedere stem is er één. Dat is volgens Hij mij. Ook... Is dezelfde gelijke waarde. Ja, uh, maar eventjes over dat punt wat u maakt. U zegt, uh, er wordt wel erg veel tweede kamertje gespeeld. Wat bedoelt u daarmee? Nou, kijk, bijvoorbeeld er zijn uh, enige jaren geleden... is er uh, een voorstel van de regering gekomen over stimuleringsmaatregelen voor de bouw. Er wordt een evaluatie gehouden. Die evaluatie wordt besproken in de, de Tweede Kamer. En dan is er de neiging in de Eerste Kamer... om die evaluatie ook in de Eerste Kamer te bespreden. Of bijvoorbeeld het convenant wat de heer staatssecretaris Bleker van Natuur heeft gesloten. Dat moet er allemaal door de Tweede Kamer. Maar dat de Eerste Kamer zich daar nu al mee eh, begint eh, te moeien... als ik dat woord mag gebruiken. Ja. En ik denk dat dat mij een beetje tegenvalt. Maar nogmaals, dat kan misschien ook vanwege de nieuwe politieke verhoudingen. Ja, maar wat spelen die een rol, mevrouw Terhorst? De PVV voor het eerst in de Eerste Kamer met negen senatoren? Ja, ook dan vraagt u naar... Of zijn het tot tien... Dat zijn de tien. Ja, ja, heb ik niet goed geteld. Sorry. Ja. Nee, iemand heeft zich verdubbeld. Ja. <laughs> maar uh, ik kan dan u weer naar de vergelijking met de vorige periode. Dat vind ik moeilijk te maken. Maar ik moet zeggen dat uh, uh, in ieder geval buiten de directe vergadering... de verhoudingen met de PVV, althans voor zover ik dat kan overzien... ook buitengewoon prettig zijn en soms in de, in de vergadering ook... in de zin van dat je samen met elkaar optrekt. En uiteraard wordt vanuit de PVV, maar ook vanuit andere partijen... Ja, wel eens een statement gemaakt... wat meer lijkt op de statements die in de Tweede Kamer worden gemaakt. Maar ik denk dat we ons daar allemaal wel schuldig gaan maken. Maar over het algemeen is ook de samenwerking met de PVV in de Eerste Kamer prima. Ja, nou de, de, de, de Eerste Kamer kwam natuurlijk groot in het nieuws... tweeënhalve weken geleden, he, het, het debat over ritueel uh, slachten... Om omdat er een andere uitkomst was in de Eerste Kamer dan in de Tweede Kamer. Om te beginnen eventjes, um, denkt u dat dat vaker gaat voorkomen, mevrouw Ter Horst, in de toekomst? Uh, nou, we hebben ook al, ja, sommige dingen krijgen meer aandacht dan andere, uh, terecht zou je zeggen. Maar er is een, een voorstel uh, dat de notaris ook scheidingen zou mogen gaan regelen, is afgestemd in de Eerste Kamer. Uh, en opvallend was dat uh, ook partijen waar je niet onmiddellijk van zou verwachten... een ander stemgedrag hadden dan in de Tweede Kamer. Maar uiteraard, uh, u heeft gelijk als het gaat over het ritueel slachten, dat heeft veel aandacht gekregen. En ik denk dat het wel voor zal komen. Kijk, je moet als Eerste Kamer uh, terughoudend zijn met... Uh, uh, het he, je, laat ik het zo zeggen, je intentie moet niet zijn het afstemmen van voorstellen vanuit de Tweede Kamer... ook niet als oppositie. Maar als het zo is dat een wetsvoorstel gewoon niet aan de eisen voldoet... bijvoorbeeld zoals met die notaris die een scheiding mag regelen... was echt sprake van ad, ad hoc wetgeving en overbodigheid... dan moet je als Eerste Kamer gewoon zeggen dat doen we niet. Ja, en hoe komt het dan als we het ons even concentreren op het ritueel slachten? He, u, u wijkt als fractie in de Eerste Kamer af van de fractie... In de, in de Tweede Kamer. Um, heeft dan de Tweede Kamer steken laten vallen of is er sprake van voortschrijdend inzicht? Nou, kijk, het interessante is dat de Tweede Kamer, um, uh, die kan amendementen indienen, He, die kan dus een wijziging uh, ten opzichte van het wetsvoorstel aanbrengen. Uh, dat heeft de Tweede Kamer ook gedaan. En wij waren in de Eerste Kamer van mening dat uh, door dat amendement... Uh, en, en door de gedachte die daarachter schuil ging... namelijk dat niet zeker is dat als je onverdoofd ritueel slacht... dat een dier dan meer leidt dan wanneer je verdoofd slacht. Uh, dat door dat amendement en de gedachte die daarachter zit onvoldoende reden was... om uh, een inbreuk te maken... op de grondrechten van uh, mensen... die een bepaalde godsdienst aanhangen. Ik hoop dat u... Dat, het, dat was het was een enorm ingewikkelde zin... om, om ja. het op die manier uit te leggen. dat nou ja, nou, camp... zal, zal ik nog, zal ja, ik nog even proberen. Probeer het proberen. nog Kijk, een keer, ja. <laughs> ja het is, maar het is ook een heel ingewi ja, ingewikkelde kwestie. Kijk, de, voor de Eerste Kamer is van groot belang... dat de grondrechten van mensen... zoals in de, grondrecht, in de grondwet geformuleerd staan... dat daar niet zonder reden... een inbreuk op wordt gemaakt want misschien nog goed even te zeggen kijk de grondrechten zijn er om mensen in Nederland te beschermen tegen de overheid zelf. Dus moet je als overheid ontzettend uitkijken dat je geen maatregelen treft die een inbreuk maken op die grondrechten. En wij vonden in Eerste Kamer dat de reden om dat te doen dat die te smal was om dat uh, te kunnen accepteren. Ja, nou goed, dat was de reden om ervan af te wijken. Laat ik het eventjes een beetje in zijn algemeenheid dan, dan, dan houden. Want vervolgens ontstaat er dan wel een debat ook weer over uh, de Eerste Kamer. Want meneer Van Rij, uh, er waren mensen die zeiden... prima, Eerste Kamer is, uh, he, heeft een hele inhoudelijke discussie erover gevoerd over die grondrechten. Maar er was ook een reactie van mensen die zeggen... ja, uh, Eerste Kamer niet eens door het volk gekozen. Ik geloof dat Geert Wilders dat zei. Nou ja, ik heb dat dus niet begrepen, want uh, waar het juist uh, de taak van de Eerste Kamer is om te kijken naar de uitvoerbaarheid, de handbaarheid, handhaafbaarheid, de effectiviteit, die was bij het abonnement wat in de... De Tweede Kamer was ingediend, uh, in ieder geval in discussie gekomen. Dus het was heel goed en heel verstandig dat er naar gekeken wordt. Overigens gaat het debat in januari nog verder. En zou ik ook willen opmerken dat het wel meevalt met het verwerpen van wetsvoorstellen in de Eerste Kamer. Want voordat ik uh, de, de Senaat uh, ben binnengetreden... Uh, uh, heb ik even nagegaan, zijn er maar 57 wetsvoorstellen door de Eerste Kamer sinds 1945 in ieder geval verworpen. Dus dat valt nog gezachtig allemaal mee. Ja, het is een heel bescheiden wat dat wat, ja. wat betreft, maar even naar het, het, het punt toe. Uh, u bent niet rechtstreeks uh, gekozen. Wilders gooit daar een soort knuppel in het hoenderok. Ja, dat doet, dat doet hij vaker, want zijn 333 tweets uh, dit jaar Die zijn juist. Het was inderdaad om... via een tweet, ja. Ja, maar dat, dat, dat vind ik ook helemaal niet erg dat er discussie over is. Maar juist op het, uh, op waar, waar wij voor zijn, om te kijken hoe het is met die, die effectiviteit... daarop heeft de Eerste Kamer geweldige kritiek en gaat het debat in januari verder. Ja, eigenlijk zegt u dat nou, het debat over ritueel slachten is een voorbeeld van hoe de Eerste Kamer moet functioneren. Ja, en daarom heb ik ook de kritiek van een aantal anderen ook niet be begrepen. Want ik vond juist het debat, en ik denk dat iedereen het ermee eens is... Eh, van zeer hoog niveau en waar juist een aantal principiële punten... waar de Eerste Kamer op letten, voldoende aan bod zijn gekomen. Ja, dat is tevens natuurlijk, als ik het zo mag uitdrukken... mevrouw Ter Horst, een soort uh, probleem. Dat het principieel hoog niveau... maar aan de andere kant er wordt in de Tweede Kamer politiek bedreven... en die verwacht iets anders. Van wie verwacht ze Kamer. Van, van de Eerste Kamer. kamer? Ja, maar wij zijn Want het was dan een altijd... politiek compromis waar u het over had. Ja, maar wij maken dan duidelijk... en ik denk dat dat, dat dat niet alleen voor de Partij van de Arbeidsfractie geldt... maar voor alle fracties, dat wij er niet zijn om uh, ja te zeggen tegen de voorstellen die uit de Tweede Kamer komen. Als dat kan, prima. Maar wij hebben onze eigen verantwoordelijkheid. En dat betekent dat we de wetsvoorstellen op kwaliteit uh, moeten toetsen. En dat is hier gebeurd. Ja, en dat gaat dus de komend jaar ook gewoon... Uh, gaat u mee verder, ongeacht of het nou een kleine meerderheid is of niet? Dat maakt eigenlijk helemaal niks uit. Nee, want wij kunnen, toch, wij kunnen alleen maar als Eerste Kamer ja of nee zeggen. En uh, dat de stemverhouding zo zijn als ze zijn, dat is absoluut waar. En we hopen wel, althans ik hoop, dat we ook in de komende drieënhalf jaar... als Eerste Kamer zoveel als mogelijk gezamenlijk kunnen optrekken. Ja, wat zou er volgens u echt anders moeten? U bedoelt in de Eerste Kamer? In de Eerste Kamer, ja. Nou, ik denk altijd dat uh, de kleden wel eens geklopt mogen worden. Maar de dat kleder geklopt. Enige... <laughs> Hoe dat? Nou ja, ik weet niet. Maar... Oh god, daar heb ik vast iemand heel erg beledigd. Maar ik <laughs> krijg wel eens de indruk dat het een beetje stoffig is. En dat is... Uh, nee, dit is een grapje. Nou, ik weet niet. Ik denk de manier waarop we nogmaals met elkaar omgaan... dat is prima. En ik hoop dat we dat de komende 3,5 jaar volhouden... Uh, ver van de tweet van uh, welke uh, lid van de Tweede Kamer dan ook. Ja, het is niet zo dat u er instrumenten bijvoorbeeld bij zou willen hebben? Nee, dat geloof ik niet. Nee, wij zijn... Uh, wij zijn overigens loopt er op dit moment uh, voor de eerste keer in de geschiedenis... van de Eerste Kamer een parlementair uh, onderzoek... Dat instrument hebben we ook, dat gaan we nu ook gebruiken. En uh, ik, denk, ik geloof niet dat we meer instrumenten nodig hebben. Nee, ik heb dat althans nog niet gemerkt. Uh, vindt u dat er meer nodig is, meneer Van Hey? Nee, want uh, het zou ook... Uh, ik, ben, ik ben pas een half jaar uh, senator, dus uh, laat we mij dan eerst maar eens een paar maanden ervaring bij krijgen. En dan, uh, dan hoort u wel van mij als dat nodig is. Nee, daar ben ik niet bang voor dat we van u horen als het nodig is. Uh, hoe is het trouwens met de iPad? Want u heeft allemaal een iPad gekregen. Dat vond iedereen een enorme revolutionaire ontwikkeling ja ik ik mevrouw ter Horst ja ja er zijn, er zijn verschillen in uh, uh, zeg maar de kennis die mensen met de nieuwe uh, media en instrumenten gemaakt hadden. Maar ik zag mensen die volgens mij zelfs niet eens een iPhone hadden, misschien zelfs niet eens een, een welke mobiele telefoon dan ook. En die binnen een paar weken met die iPad werkt alsof niks was. Dus ik vind het uh, ja, fantastisch. Ja. En al, die, al dat papier, mijn, mijn lieve onderbuurman die heeft een nieuwe brievenbus moeten aanbrengen omdat de enveloppes niet door de brievenbus heen konden. Nou, dat is natuurlijk vreselijk. Dus die iPad het is fantastisch. Ja, kunt u ook al die twitters bijhouden, meneer Van Rij? Uh, ik onderbrak u, want u wilde er ook iets over zeggen. Nou, nee, ik, ik, ik was aangenaam verrast. Uh, uh, want ik wist dat dus niet uh, toen ik aantrad. En dat we op 13 september een iPad hebben gekregen. Met een iPhone kan ik wel goed overweg. En uh, we hebben allemaal cursus gekregen. Het was geweldig om te zien hoe een aantal uh, jongeren, maar ook ouderen. daarmee binnen een aantal weken uh, alle parlementaire eerste kamerstukken tot zich konden nemen. En het is prachtig om een commissievergadering te zien. Er ligt bijna geen papier meer en iedereen heeft dan die iPad voor zich. En ik heb begrepen van de grafier dat wij het eerste parlement ter wereld zijn. Dus. Ja, heel vooruit, vooruitstrevend ja, weer, weer een bos minder. Nou, dat scheelt inderdaad. zeg Wat worden de grote onderwerpen de komende maanden, denkt u, meneer Van Rij, om met u te beginnen? Nou, ik denk dat het parlementaire onderzoek dat zal in september, dus dat is niet de komende maanden... Uh, maar ik denk dat uh, de, de wetgeving die wij behandelen... daar liggen er nog een aantal uh, op de plank. Uh, ik vond het heel interessant om te merken... dat we drie initiatiefvoorstellen uit de Tweede Kamer uh, aan het behandelen zijn... en één al behandeld hebben, bijvoorbeeld de Veteranenwet... Van het voltallige initiatief van de, de Tweede Kamer. Die is uh, dus al door de Eerste Kamer. We hebben het initiatief van mevrouw Thieme. Uh, maar we hebben ook binnenkort, in januari, hebben we het initiatiefvoorstel van D66 en VVD. De bestuursamenstelling van pensioenfondsen. Uh, daar uh, zal ik mij ook mee uh, bezighouden. En dat vind ik heel interessant. Uh, want uh, initiatiefvoorstellen, die vind ik, die moet je nog meer uh, koesteren. Maar ook natuurlijk kritisch uh, benaderen. En de komende maanden daarna, ja, we zullen dus uh, moeten knokken en werken aan wisselende meerderheden. Ja, ja, u zegt van, dat vind ik heel interessant... want dat moet je eigenlijk een beetje koesteren. Dat is een beetje het hart van de oud-parlementariër dat spreekt. Ja, want ik heb altijd uh, daar uh, geweldig waardering voor gehad. Het was heel interessant om te zien dat uh, ik pas een wetsontwerp... in de Eerste Kamer heb behandeld... waar ik voor, samen met oud-collega Rudolf de Korte... in 1993 een initiatief heb, in, heb uh, voorgesteld. Uh, in, en ingediend. In Nee, dat was de afbouw van de heffingskorting, dus de zogenaamde ah. uh, afschaffing van de voetoverheveling in de fiscaliteit en de sociale zekerheid. Dat heeft dus dan 18 jaar geduurd. Wij zijn dus op dat gebied toch nog steeds wereldkampioen. Ja, op dat gebied. En wat denkt u uh, dat het belangrijkste wordt, mevrouw Ter Horst? Nou, ik, uh, er komt een, van, uh, een voorstel uit de Tweede Kamer naar de eerste over de nationale politie, de invoering van nationale politie. Uh, dat is een belangrijk wetsvoorstel. Niet alleen maar omdat ik daar uh, met dat onderwerp wat te maken heb gehad. Minister, omdat het echt he? iets, ja, Omdat het echt iets betekent over de machtsverhouding in Nederland. Echt Heel uh, belangrijk dat de Eerste Kamer daar goed naar kijkt. En het tweede is interessant. Uh, er is een motie aangenomen door de Eerste Kamer. En redelijk ongebruikelijk. Omdat dat gaat over de hypotheekrenteaftrek. Waarin wordt gevraagd aan het kabinet om uh, een commissie te vormen. Uh, in die feit om met voorstellen te komen uh, over uh, de aftrek van de hypotheekrente. Uh, en dit is zo'n geval waarbij je je moet afvragen... is dat nou goed dat de Eerste Kamer het doet? En mijn antwoord daarop is ja, omdat de Tweede Kamer hier absoluut... en het kabinet hier absoluut iets laat liggen. Ja. En eerst heeft geprobeerd, het kabinet geprobeerd om eens met ons, de Eerste Kamer... met een kluitje in het riet te sturen. Nou, daar zijn ze van een koude kermis thuisgekomen... En uh, er komt dus nu ook vanuit het kabinet... zullen er voorstellen op dat terrein uh, moeten komen. Goed. We ja. wachten ze ja, af. En ik wens okay. u alle twee veel succes daarbij. Dank u wel. Dank u wel. Jos van Rijk was wel. dat en Guusje Terhorst. Het is lang geleden dat de Gijsbrecht van Amstel werd opgevoerd. Het was moeilijk en te saai. Maar het toneel speelt, die durft het aan. Gisteren was onze verslaggever Colette van Nuenen bij de repetities. En sprak met Mark Rieman, die speelt Gijsbrecht. Wat we nou op het decor omhoog gehezen zien worden, is een stadsplantengrond van Amsterdam, 17e eeuw, het moment dat de Gijsbrecht speelt? Nou, nee. Deze prent is in de 17e eeuw geschilderd, maar Amsterdam in de 13e eeuw. Een heel klein, beginnend stadje eigenlijk. Want eigenlijk was Amsterdam ten opzichte van Haarlem bijvoorbeeld. Haarlem was veel groter in de 13e eeuw dan. Dus vandaar ook die strijd eigenlijk om dit stadje. Dus die Gijsbrecht verdedigt Amsterdam. En Haarlem uh, is eigenlijk de grotere stad. Die denkt, nou die kunnen we er wel bij nemen. En die Gijsbrecht denkt, nee, nee, nee, nee, dit moeten we verdedigen. En uiteindelijk wordt Amsterdam ook groter. En zeker in die 17e eeuw waar dit stuk geschreven is. Dus de mensen die het toen zagen, voor het eerst, die zaten toen midden in de gouden eeuw. En die dachten, nou, die Gijsbrecht heeft niet voor niks gevochten. Om Amsterdam op de kaart te houden. Het doek gaat open.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 Dit is zo'n beetje het beroemdste stuk uit de Gijsbrecht natuurlijk. Ja, het zijn de openingswoorden. Hè. Gijsbrecht beschrijft, uh, hij is al een jaar lang aan het vechten. Amsterdam aan het verdedigen. En op een ochtend wordt hij wakker. En het slagveld is leeg, de vijand is weg. En hij zegt het hemelse gerecht. Dus God heeft mij geholpen en heeft de vijand uh, wegdoen, waaien. Hij weet niet precies hoe dat komt. Dat wordt ook zo'n grote fout, dat hij denkt... Uh, God heeft mij geholpen. Maar het blijkt uiteindelijk een list van de vijand te zijn. Dus dat is ook leuk. Het is een man, die een, een, een, een veldheer, die grote fouten maakt. Altijd leuk om te zien. En om te doen, lijkt me. Ja, mensen die mislukken. Die willen we op het toneel zien. Hè? We, willen mislukken, we willen het leven zien mislukken. Want uh, dat kennen we allemaal in het uh, dagelijks leven. Dat het niet allemaal lukt. En dat zien we die Gijsbrecht hier ook doen. Die begaat grote fouten. En vecht nog door terwijl iedereen om hem heen denkt het is verloren. Geef je over. Nee, nee, we moeten doorgaan. Tot er een engel verschijnt aan het eind en die zegt... Pak je biezen, Gijsbrecht. Je, je, je tijd is over. En over 300 jaar zal het Amsterdam goed gaan. Maar dan moet jij nu wel even zeggen, dit was het. Mooi hoor. Het is ook een verhaal over macht en hoe dat iemand kan in de war brengen... en verblinden en fouten doen maken. Macht is altijd interessant op het toneel. En sowieso in het leven hoe dat werkt. Ik moest bij dit stuk altijd aan uh, uh, Balkenende denken... die uh, uh, de verkiezingen verloor toen hij acht jaar uh, de macht had gehad. En die kreeg iets verongelijkt. Wij zeeuwen, als het uh, waait, dan gaan we harder trappen. Precies, ja. Maar dat was al een wanhopige tekst... omdat die, die, uh, die peilingen die gingen echt keihard onderuit. Nou ja, dat doet hij grijpelijk ook. Iedereen om hem heen zegt, man, hou op, je hebt het verloren de vijanden. Kom, kom, kom. Dus om, ja, dat, dat is een zekere gekte en waanzin. Die, uh, men recht met jammeren nog... zo'n vrouw hangt huilend aan zijn voeten. Men recht met jammeren nog janken hier iets uit. De tranen doen het hem niet. De wreedheid wordt gestuurd met dapperheid en moed. Wat laat u zich vervoeren. Al het kernen is onnut. Mark Rietman, hij speelt de Gijsbrecht van Amstel vanaf 1 januari. Vanavond in NOS met het oog op morgen... Chris Keine ontvangt regisseur Jaap Spijkers en de acteurs Daan Schuurmans, Karine Krutsen en Mark Rietman. Zij gaan een verloren traditie nieuw leven inblazen. De opvoering van de Gijsbrecht van Amstel op 1 januari in de stad Schouwburg. Vanavond na 11 uur in Het Oog. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. Zuid-Limburg, je zal er maar wonen.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 Leesplanbank. Sparen met een plan. Dit is Radio 1.